Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Yeah. Oh, um. oh. Hier ben ik geboren en laufe door die straffen.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 Nu eist Heinz een vrouw in Zandvoort en een haalt pensioen. Ik hunker naar die bunker, is er lang voorbij. En kijk, ze lachen naar het bordje, team vrij. En de mof zit het liefst in een huis aan zee. Als het kan met privat parkplaats voor zijn BMW. Zijn kinderen graben, kuilen op ons mooie strand. Mm, kijken vol met weemoed richting Engeland. Woo!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 Het kan met privaat parkplaats voor zijn BMW. Zijn kinderen graven kuilen op ons mooie strand. Mm -hmm. Kijken vol met weemoed richting Engeland. Woe! Zit het liefst in een huis aan zee, als het kan met privaat parkplaats voor zijn PMW. Zijn de kindergraven kuilen op ons mooie strand? Mm -hmm. Kijken vol met weemoed richting. E.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 En aan tafel is aangeschoven een vertegenwoordiger van uh, Center Vastgoed. En Meneer die... Enrico de Koster. Ja, klopt. naam had ik niet. En ik nu wel. Ik wilde vragen wat zijn naam was, maar ja. goed, die was me net een stap voor. Uh, een stormloop. Ja, ja, het is ontzettend druk. En het uh, is niet gek hè, Zandvoort is zo'n mooie plek. En uh, zeker met dit weer zou ik zeggen, maar het is niet altijd weersafhankelijk. Zandvoort is een, uh, een zeer populaire badplaats.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 Eind jaren 90, begin jaren 2000 eigenaar zijn van het vastgoed. Dat die... merk je niet, want wij treden nee. op als beheerder, verhuurder. Uh, ik zal u een geheim vertellen, als u een Centerparkspark oploopt en u vraagt aan de mensen die daar werken, van wie is het park? Dan zeggen ze ook van ons. Want dat is, zo voelt dat ook. Hè? Ja, ja, ik weet wel dat... dat het park gebouwd werd als, ja. als Park. Ja, klopt. klopt van het vd concern ja. dat is was... het eigendom van V&D. Van en, ja. en dan zie je, u, u hebt het over grote investeerders. Ja.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 Ik denk dat dat lastig is. Uh, laat me zo zeggen, niemand heeft heel leven. Hè? Dus ook nee, de huidige eigenaren van, uh, van Pierre Vakansen. Dat, dat zou iedereen wel willen, maar dat hebben we niet. Dus uiteindelijk uh, wisselt elk bedrijf. Maar ook Shell wisselt van aandeelhouder. Um, en er zijn bedrijven die nog veel langer bestaan die ook van aandeelhouder wisselen. Ja. Ja. Ik heb uh, natuurlijk een beetje gespeurd op internet. Ja. En uh, daar vond ik uh, een, een, ja, een uitleg van iemand die uh, niks met Centerparks te maken heeft, maar hoe het dan werkt... Mm -hmm. En uh, die had het dan over Borstalzee, mm -hmm. in uh, Borsa-Duims, Le Trois-Frarettes. Ja, dat de zijn de oudste brugieres. Ja. En nu is ook Zandvoort is daar uh, dan ja, bijgekomen. We hebben, en we hebben Noordzeekusten inmiddels succesvol verkocht. 350 woningen aan voornamelijk Duitse klanten, 99 procent. We hebben Hoogsauerland, daar hebben we nu nog 40 woningen, te koop van de 548. We hebben port volledig verkocht. Daar hebben we hebben er 286 aan particulieren verkocht.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 Nou, Komt ik denk dat, dat is nee, nee. De eigenaarswissel kan niet. U kunt niet uw eigendom wisselen. Wat, wat we wel hebben is dat we vakantierechten hebben. Dus wij vinden het ook leuk om onze eigenaren te belonen. Dat is lastig. Daar zal ik eerlijk in zijn. Ja, dus dus je, het je, is heel moeilijk. Je het, dat je de, in je eigen huis. Juist. Mag. Dus wij proberen, wij, wij, wij vinden het uh, chic om maar zo te zeggen dat de eigenaren hetzij het een gereduceerd tarief of het zijn op een andere mogelijkheid binnen onze Centerparksgroep, ook naar andere parken. Kunnen gaan. Ja, het is niet zozeer dat je dan inderdaad het niet het, het, het in de... wisselt. Nee, nee dat dus is heel erg. Dat, nee. uh, dat er een uitwisselrooster wordt opgesteld. Ja, maar dat is voor gebruik. Hè. Dat, is, dat is dan voor de, de, de. Exchange Guide noemen nou, we dat. Ja. Ja, dat en klopt. als je dan denkt: van nou, ik wil graag naar ja. een ja, ander nou, ja. ja, park. een ander park, dan kun je dat uh, dus wisselen. Dus, dat is, dit, dit, is iets... ja, nou, dit is wel iets. Nettere timesharing. Ja, dit is iets in de kinderschoenen. Laat me dat wel vooropstellen. In Frankrijk is dit verder uitgewerkt. En het is een heel complex systeem omdat.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 He, dus wij proberen middels een Friends regeling of straks nog, een stapje verder via een eigenarenregeling, mogelijkheid te bieden om op aantrekkelijke basis binnen onze parken te kunnen boeken. Ja, er zijn natuurlijk mensen die zijn natuurlijk helemaal gek van Centerparks. Die klopt. Altijd klopt. op vakantie in de Centerparks. Vaak met kinderen. Maar, vaak met <laughs> ja, kinderen en die ja, willen ja. Dan, dan weer eens hier en dan weer eens daar. Ja, als ja. het maar centerpark is. Ja, ja. Ja, nou, over, uh, over kinderen en gezinnetjes. Uh, ik heb gehoord dat dit allemaal opgewaardeerd wordt. Het wordt luxe, mm. daarmee wordt het ook duurder. Uh, de prijzen zullen zeker niet zagen. Dan, dat mag dan, ook. Hè. Ik bedoel, als we nee, kijken ook, wat we voor zandvoort vragen, dan, dan denk ik dat dat ook wel tijd is. Ja. Maar dan ga je dus wel, uh, uh, brutaal gezegd, mensen buiten, buiten je park zetten. Nee, dat doen we niet. Je nee. Nee, zit met twee kinderen. Dat gaat toch wel aangekomen? Nee, aan. maar, maar, nee kijk, in... in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 En wij verkopen oh, passen, op dit moment, ja, hut, hut, zonde, <laughs> we hebben zo, zo best de, gedaan, wat, de, de, wat, koop, wat kost de range, een cottage? Hè? De, de, de, de, de, de, de range is een hotelkamer tot zespersoons uh, bungalow. Per nou, wij, wij, wij verkopen aan de particulieren op dit moment alleen de cottages. Ja, okay. hè? En de, de cottages die wij verkopen die zijn vandaag te koop vanaf 188.000 euro. En dat is twee persoons? Uh, nee, dat zijn vier persoons. En uh, uh, ah. dat loopt op tot, ik denk, in 20 persoons. Dat gaat over de 700.000 euro. Ja, ja, maar daar heb je ook maar, daar hebben er, er maar één van, denk ik. Dus dat valt wel uh. mee. Um, ik moet er mee stoppen. Zelfs. Ja, ik, ik vind het, het heel ik... gezellig. Ja. Maar. Ja. <laughs> maar ik kan er nog een uur over. Ja. Um, wat is het rendement als voor huisje? Dat, dat doen wij vrij simpel. Wij spreken af dat wij 5% vast betalen voor 15 jaar. Dus wij huren ook het huis. Uh, wij garanderen dat af met Centerparks. Uh, dus ook gewoon met Centerparks uh, Nederlands.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 We moeten stoppen. Ja, we moeten stoppen. Wij, uh, Tijd is op. De volgende, de volgende gas, gas er komt eraan. Ja. Dank u wel. Ja, graag gedaan. Ook de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 Nu als columnriter en straks natuurlijk weer als uh, medeorganisator prater de beach, maar eerst even over uh, de column. Hoe komt dat zo? Ja, leg eens uit. Ja, dat nou. jij columnriter wordt. Um, nou, dat komt natuurlijk omdat er een gat dreigt te ontstaan door het vertrek van, uh, van Marco.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 Marco is zo'n groot voorbeeld. Als ik daarna iets verkeerd doe, dan zegt iedereen... Ach ja, maar dat is ook logisch. Dat is een amateur die komt in de voetsporen van een, van een schrijver. Gaat nu al in de verdediging? Nou, ik heb al gezegd, dat ik uh, in, ook in mijn column... dat ik uh, net zo bescheiden ben als ik uh, klein ben. <laughs> 162. 162, ja. dus dat valt heel erg bij. Ik denk dat ik gewoon leuke verhaaltjes kan schrijven. Leuke stukjes. En uh, Ik heb een kritische blik op de samenleving hier. En, uh, oh ja. Uh, ja, dus ik, hoop ik heb hem gelezen, je column. Uh, ik vond hem leuk. Ja. Je vond hem leuk? Ja, dankjewel. Okay. Ik vond eerlijk gezegd nog niet zoveel in staan, maar ik wacht volgende week af. <laughs> Dit nee, is maar meer ja, een ODA een Marco. Maar... Ook oh, dat is een uh, belangrijk onderwerp ja, zeker, van de Zandvoortse ja, zeker, samenleving. Ja, ja we moet uh, dus een beetje op gang komen. Hè. Ja. Een Zandvoortse columnist. Uh, ik hoorde jou ooit eens zeggen: Ik heb gekozen om in Zandvoort te wonen. Ja. Waarom kies je voor Zandvoort? Nou.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 Nou ja, dat is, als je, dat is mijn uh, visie, denk ik. Als je iets voor zand voor doet, dan mag je, je, mag je gewoon zand voor te noemen. Want al dat geneuzel over het drie uh, ouders tevoren, dat gaat er eigenlijk om nergens over. Ben, sinds 1542, hè, mijn familie? <laughs> ja, maar eigenlijk had ik wel bij jou had wat meer verwacht over die, de, de, de historie van de kerk. Jawel, maar ik wilde graag. Gaan praten je met elkaar met de man. interviewen? <laughs> ik wilde graag praten met de man achter de kolom. Oh, Oké, okay. okay, nou, oh, okay. dan is dat duidelijk, want ik wil graag praten met de man achter de kolom.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 Dat vind ik een dan, voorwaarde voor het schrijven van een uh, column. En zeker in zo'n kleine gemeenschap het als deze. Echt zo onafhankelijk als onafhankelijk kan zijn. Ja. Waar ja. gaat de volgende column over? Dat is een verrassing. <lacht> <lacht> Moet je de krant volgelijk lezen? Ja, ja <lacht> dat ga ik ook zeker doen. En uh, ik denk dat we over een paar maanden Roy nog een keer uitnodigen... om eens te kijken hoe dat, uh, hoe dat gelopen is en of het allemaal leuk was. Maar je krijgt het toch op, nu alweer druk met allerlei andere dingen...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 Dan zag je Erik ook nog. Ja, ook. En uh, hoeveel Nederlanders zaten daar ongeveer? Dan? Want het uh, moet nou, tegen de 20.000. Tegen de 20.000 ja. 20 Nederlanders waren daar. Dus echt, uh, het, als je het. dan kijkt dat het totale bezoekersaantal op zondag. nou, misschien 40.000, 45 45.000 was. dan was gewoon echt de helft van Nederland. Dan, over, dan overtroef je dat toch wel. Je ja. ja. zou bijna denken dat het hele Oranje-legio van voetbal aan het verhuizen is. <laughs> ja, dat, nee, dat, dat zie je zeker. Ja, nee, maar dit, <laughs> he, want je hebt er ook inderdaad een speciale Oranje-camping. of Max Verstappen-camping eigenlijk. En uh, daar waren we ook even eens kijken op, uh, op zaterdag. En ja, dat was echt een echt festivalsfeer. Ja. En uh, fantastisch was dat. <kijkt> met Nederlandse muziek, bier erbij, braadworst. Uh, ja, dat was echt, uh, echt geweldig. Festival. Ja. Het steekwoord. Want dit weekend is het de British Race Festival op het circuit. Ja. Um, de aanloop is begonnen. We horen al een beetje de geluiden.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 Klopt. Twee keer. Twee keer doen we het rondje inderdaad. Dus uh, mensen die in de Halterstraat zijn of op het Kerkplein. Of sorry, bij de Rotonde, bij het Raadhuis. Die, uh, die zien de parade twee keer uh, voorbij komen. Uh, vanmiddag om vijf uur en morgen om drie uur. Morgen om drie uur. Ja. Zijn er verschillende uh, auto's? Ja, uh, vandaag zijn het echt de vooroorlogsauto's. Dus echt uh, ja, de Elvissen de en de, de Bentley's en uh, uh, dat, soort, uh, dat soort auto's. En uh, morgen zijn het eigenlijk de auto's van de clubs die er allemaal zijn. Dus het zal al heel bont om je leven. Ja, dat kan best een hele lange stoet ook Goed, worden. Ja. Moet het, dan moeten we toch wel ergens een singeltje maken. Ja, we, Nou, dat zien we dan wel weer. <laughs> Ik kan me nog herinneren dat de kop de staat raakte bij Ja, hem. dat hebben we met de historische kop wel eens gehad. Ja, ja, ja, ja, ja.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 1951 nee, of 53, maar iemand zal ongetwijfeld nu luisteren en mij corrigeren als ik het verkeerd heb. <laughs> Waarmee uh, uh, Sterling Moss de Grand Prix van Zandvoort heeft gewonnen met een Mercedes. Die was hier afgelopen maand heb ik gerond gereden. En er, was, er waren fotografen bij van, van de Mercedes fabriek om daar foto's van te maken die op een een ja, Kalender komen die wereldwijd wordt uitgegeven uh, nu komend jaar 2019. Dus dat is hartstikke mooi en ja. uh, die tentoonstelling is, is nu in, in het Landbouwmuseum in Den Haag. Maar goed, prachtig om te dan zien. We zitten we daar reclame voor te maken. We ja, hebben nou, het over het nou, Race Festival. Ja, het, het, het hoeft niet. Nou, in zover. maken, ik ben er ook zelf geweest. Het is gewoon een prachtige ja, collectie. Zeker weten. En het is een mooi museum. Ja. Dit was uh, het museum. British Race Festival hebben we uh, doorgesproken. Uh, volgende week is DTM. Ja.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 als we over het seizoen hebben, dan praat jij meestal over: ik moet wachten tot de F1 uh, klaar is. En ja, dat hij, nou ja, je zet allemaal in elkaar ja, uit. En met name de grote publieksevenementen die we organiseren, en die willen wij nooit op Formule 1 data uh, plannen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 Ja, dat is een nadenker voor je, voor je seizoenplanning natuurlijk. Ja, ach, dat, uh, dat zijn we inmiddels gewend. Na zoveel jaar. Ja. Na de DTM...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 ja, ik heb er over spijt dat ik maandag niet naar z'n kv gereden ben. Want ik hoorde, ik hoorde een auto en ik dacht, eigenlijk moet ik gaan kijken. Ja, dat ja, kan gebeuren. Ja. ja, inderdaad, de wind zaten de laatste tijd wat, wat uit Noorden. Dus we horen uh, ja. fijne muziek. Um, Erik, ik heb verder niet zoveel vragen meer. Want uh, ik hoop dat je over een paar maanden weer hier kon vertellen uh, wat er aan de hand is. Ik, ik kom al wel graag langs. Dus, uh, okay. Tot de volgende keer. Ik Kort zeggen. nog wat te vragen? Ik heb uh, nog heel veel vragen, maar die ga ik niet deze keer stellen. Okay. Dan maken we snel een nieuwe afspraak. Dan ja. maken ja. we snel een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 We luisteren op nummer van Herman van Veen. En dat heet Zo Vrolijk, want tegenover mij zit een hele vrolijke huig. Molenaar Huig, van harte welkom. Want jouw strandpaviljoen, Talassa, is de beste strandpaviljoen van heel Nederland. Correctie. Het is helemaal zijn strand, dat niet? Nee, nee niet meer. Niet sinds, meer. een stukje jaar. Hallo, goedemorgen allemaal. Nee, dan kan ik hem eindelijk eens corrigeren. Ja En goedemorgen thuis. <laughs> en maar goedemorgen we nodigen hem toch uit?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 Daar kregen we een hele leuke uitgebreide lunch in de open lucht. Geweldig, en er was weer die herout die dus de, de, de broodjes uitdeelde. En dan oerdegelijke, echte broodjes. Goed beleg. Hoeveel uh, mensen zaten er in zo'n groep? Uh, on ongeveer 40 tot 50. Dat waren ongeveer max 100 pelotonen. Uh... Ja, zie, zie je met die broodjes lopen? Ja, het ja, nee, ja, nee, ja. waren mooie lunchzakjes. Geweldig, geweldig. En in de open lucht kregen wij toen onze tweede prijs. Dat was de beste van Noord-Holland. Ja.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 Ja, want we hebben nog... Uh... We hebben terugkomen volgende week. <laughs> ja, we hebben Enkele uh, minuten. nog...